Het is nog onduidelijk waar de Europa League wedstrijd van AZ tegen FC Mariupol donderdag gespeeld gaat worden. Gistermiddag stortte een deel van het dak van het AZ-stadion in. Door de harde wind kwam over tientallen meters het dak op de tribunes terecht. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid begint maandag een verkennend onderzoek naar het instorten van het dak. Het stadion in Alkmaar is voorlopig niet toegankelijk.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 Feel yeah. yeah.